Het kabinet maakt zich grote zorgen over agressie in de zorg en heeft samen met werkgevers en werknemers een actieplan opgesteld. In Toulouse is de verdachte van zeven moorden nog steeds niet opgepakt. De politie heeft zijn huis nu ruim 24 uur lang omsingeld en aan het einde van de avond zijn er drie explosies geweest bij de woning van de verdachte. Volgens het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken waren die explosies bedoeld om de 23-jarige Mohamed Mira te intimideren. Door de explosies is de deur uit zijn woning weggeblazen. Een paar uur geleden waren er nog meer explosies en schoten te horen... maar Mira weigert zich over te geven. Hij heeft bekend dat hij bij drie aanslagen in de regio van Toulouse... drie militairen, drie kinderen en een rabbijn heeft doodgeschoten. De onrust in het West-Afrikaanse land Mali neemt toe. In de hoofdstad hebben militairen vannacht het presidentieel paleis bestormd. Ook beschoten ze leden van de presidentiële garde.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 Het weer, het is helder, maar in het noorden kan wat mist ontstaan. Overdag volop zon en gemiddeld 17 graden. Morgen blijft het mooi voorjaarsweer met vrij hoge temperaturen en veel zon. Dit was het was journaal Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. Dat wordt ook niet, dat wordt ook niet. Eindelijk lente, ik heb niks tegenaan. Geen een Mercedes of zakken vol centen. Iedereen een vandaag is iedereen riek. De eerste dag van de lente, is toch de jongste van het jonge. Egaal wat ik moet tonen vandaag, ben over vijf minuten klaar. Vandaag wil ik nog boeten. Nou, vandaag wordt alles anders. Volgens mij werkt het in een De windjes en het zuiden langer. Ik loop voor de deur, in wietje mouwen. Ik zou vandaag wel een huis kunnen bouwen. Eindelijk lente. Koning je betaalt het de truc met rente. En dat wordt ook niet. Dat wordt ook niet. Eindelijk letten, ik kan niks tegen aan de Mercedes of zakken vol zijn in de Renri. Want dagen zit de Renri. Ik wam bij de kapper, kook een nee zonnebril. Het is tijd met God, het bij ik zelf, de kunnen zeggen was ze was. Cabrioletten en motoriets, ik druim de tien graden binnen. Paradieren langs de eerste terrassen. Metjes al in kletsjes, het rijplek. Ik vies door de deur, zonder mini-jas. En ik besef, vandaag begint de job -bas. Eindelijk It is a fizz like Limburger van uit Panningen komt hij oorspronkelijk... en daar is hij in 1952 geboren met een lenteliedje. Kon je deze ton Engels horen. Ook dit is een lenteliedje van heel lang geleden uit de jaren 50. Herman Emmink. Als de lente komt, dan stuur ik jou... Tulpen uit Amsterdam... Als de lente komt, pluk ik voor jou tulpen uit Amsterdam. Als ik weder kom, dan breng ik jou tulpen uit Amsterdam. Duizend gele, duizend roze.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 wensen jou het allermooiste, wat mijn mond niet zeggen kan. Zeg een tulpen uit Amsterdam, zeg een tulpen Ja, uit 1957 kwam dat Tulpen uit Amsterdam. Je hoorde de stem van Herman Emmink... die in de jaren 50 en de jaren 60... vooral bekend was als radioomroeper. Ja, die functie bestond toen nog bij de Nederlandse omroeper. Hij begon zijn carrière trouwens bij de VARA. Daar heeft hij niet zo heel lang gezeten. Al spoedig stapte hij over naar de AVRO. En daar werd hij toch wel een uh, avro corifee Onder andere de presentator van een zondagmiddagprogramma... muzikaal onthaal en bij de televisie. Heeft hij ook een tijd lang wie van de drie gepresenteerd? Herman Emmick, dus je hoorde hem hier als zingende omroeper met Tulpen uit Amsterdam 1957. Toen was dat een gigant van een hit. Oorspronkelijke Duitse melodie, er is naderhand ook nog een Engelse versie geweest van Max Bygraves. Goed, welkom bij de nachtwinning, te anders het laatste uur. Goedemorgen, kan ik onderhand wel zeggen, zo dadelijk gaat de zon gaat schijnen. De hele dag lang heb ik me laten vertellen door uh, de Bierman. En de nieuwslezer, Juri uh, Stubenitski. Dus uh, dat belooft wat voor vandaag. Even terugkomen op vorige week. Toen had ik in de aanbieding een cd, een aantrekkelijke cd... namelijk een Wrecking Ball van Bruce Springsteen. Ik heb toen een vraag gesteld uh, naar aanleiding van uh, die cd. En die vraag die was... Um, Bruce Springsteen heeft een hoop uh, muziekprijzen gewonnen... maar hij heeft ook uh, twee filmprijzen gewonnen. En die twee filmprijzen, waarvoor kreeg hij die? Nou, hij kreeg de filmprijs voor het uh, liedje Streets of Philadelphia. En om welke filmprijzen ging het dan? Het ging om de Golden Globe en om een Oscar. Er waren ook mensen bij die schreven van... Uh, ja, hij heeft ook een Grammy gehad, maar dat is weer een muziekprijs. Dus het ging inderdaad om een uh, Golden Globe en om een Oscar. En het was uh, Margreet Engels uit Leiden die het correcte antwoord gaf. Er waren meerdere correcte antwoorden, maar zij is uiteindelijk uh, uitgeloot. En als het goed is, heeft ze inmiddels uh, thuis... Bruce Springsteen's Wrecking Ball in de CD-speler kunnen stoppen. Margreet Engels uit uh, Leiden. Zij is de winnares dus van die CD van Bruce Springsteen. Vandaag geen cd, want het is boekenweek. We hebben een boek in de aanbieding. Kom, kom maar. Met de columns die Wim Daniels de afgelopen jaren heeft uitgesproken... in sprekers met Koppen. Nou, daar ga ik straks een vraag over stellen. Maar eerst maar eens even luisteren naar Bruce Springsteen. We hebben het al over gehad. Met het liedje uit de film Philadelphia. Sweets of Philadelphia. Dat was. Black and whispering is the rain on the streets of Philadelphia. pingpop staan uh, op Pinkse Maandag. Dan is hij daar de headliner. Maar hier hoorde je hem met uh, Streets of Philadelphia. Ik neem aan dat hij dat daar dan ook wel zal zingen, want uh, hij heeft een programma van twee uur uh, wat je zal doen. En dat moet je toch vol krijgen? <laughs> nou, zijn, zijn oeuvre is groot genoeg in ieder geval. Een van zijn bekendste nummers, Streets of Philadelphia, Bruce Springsteen. Goed, ik had het inderdaad over dat boek van uh, Wim Daniels, 'Kom, komma' en... Dat kan je winnen, maar dan moet je een vraag beantwoorden. Spijkers met koppen, dat kan je elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2 beluisteren via Radio 2. En Wim Daniels is daar elke zaterdag de vaste columnist. Maar er zijn ook nog twee andere columnisten die wisselen elkaar af. Wie zijn die twee columnisten? Nou, dat antwoord, dat uh, kan je mailen naar de nacht, klinkt anders. En als je de juiste namen hebt gemaild... dan krijg je dat boek van de vaste columnist, Tim Daniels. <lacht> Dit wordt een Italiaanse ensemble, Battiste Coco. Ze komen uit uh, Venetië. Al Viagra della Primavera. Ma vida chi e chi de paura pere a prestazione quanto il catturar un po' tension testing se apre amante che volena Doctor, dottor, do pastigliente e te fa par l'amore. Yagra, te a primavera, mezza pastiglia e ti se spase male. Non lo fa più dello stress, se a farci reca, se un uomo in tossega, rival dottore, dopo stigliete e te fa far Viva quando ribansca totton Primavera vien per far l'amor perché in Battista prima appena ti senti smizia da l'età con mano e tolle pasti dieta e primavera vien per far l'amor vien a primavera vien a primavera vien a primavera e in Battista che non ho se dispera primavera vien per far l'amor Bij molto en è Europa, roba sei Stad uh, Salsa, die komt uit Venetië. Battista Coco, ja, en inderdaad, de titel is echt... El Viagra de la Primavera. Goed, Van Velsen, Arnie, uh, oh we laten nog even terugkomen op uh, dat boek van uh, Wim Daniels. Wim Daniels, uh, kom, kom maar, dat boek met de gebundelde columns uit Speakers met Koppen. Kan je dus winnen als je me kan vertellen wie uh, de andere columnisten zijn van Sprekers met Koppen. Nogmaals, Wim Daniels, hier is er uh, elke zaterdag zo uh, rond de klok van... Uh, 20 voor 2, kwart voor 2, dan spreekt hij zijn column uit. En het eerste uur dan, uh, is er ook een columnist. Maar die columnisten die wisselen elkaar af. Wie zijn die twee columnisten die elkaar afwisselen in het eerste uur van Sprekers met Koppen? Nou, mail dat naar de nacht klinkt anders. En dan uh, maak je kans op dat uh, boek met daarin de columns van Wim Daniels onder de titel. Kom, komma. Goed, Van Velzen. Die was eerder gisteren ja, daar, Toen werd hij 34 jaar. Rol van Velzen. En hij was onlangs ook bij het uh, ochtendprogramma van Giel. Toen zong hij daar uh, Winsomer Ends. I've been I can't wonder.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 Look away, afraid that you might disappear, and you will never. Ever since I met you, I've been waiting for the snow to fall. Those who fancy coloring books and lots of people do. Very well. Ja, maar cover, dan komt het wel goed. Dan wordt het wel beter dan het origineel. Zeker in dit geval. Want het origineel van Barbara Swyson is ook niet slecht. Hallo, maar uh, de cover is net een iets beter, joh. De Dusty Springfield, die coverde namelijk uh, dit voormalige Barbara Swyson een succes. My Coloring book en dus die legde dat vast op haar allereerste LP, haar debuut-LP, A Girl Called Dusty. Daaraan vooraf ging recent materiaal van Roel van Velzen, die 28 februari jongsleden te gast was in het ochtendprogramma van Giel Beelen op 3FM. En daar zong hij nog eens een keer een oud-succes, When Summer Ends, de drie Franse platen... Hier bij de nacht het Anders was gebruikelijk rond de tijdstip op de donderdagochtend. Ook deze staan in het teken van de lente. Je hoort dadelijk Edith Piaf en voordat zij gaat zingen een groep uit Guadeloupe. Daar wordt ook Frans gesproken en die zingen over Soleil, de groep Cassaf. Maar hier is het allereerste. Hugo Frey. sont jolis, dès que le printemps est là dès que le printemps est là mais les serments s'oublient dès que le printemps s'en va dès que le printemps s'en va là-bas dans la prairie j'attends toujours mes vain, une fille en Organdie dès que le printemps revient dès que le printemps revient je repense à ses yeux dès que le printemps est là, dès que le printemps est là, je revois nos adieux, dès que le printemps s'en va, dès que le printemps s'en va, et son image rôde au détour de mon chemin quand les soirées se font chaudes dès que le printemps revient, dès que le printemps revient. La qui nous tombe sur les bras Depuis le temps qu'on l'attend comme une bombe le voilà Le voilà le printemps tout fleuri de lilas qui rapplique en dansant En dansant la Java Le Voilà ce voyou au son de l'accordéon qui court le dieu doux en poussant la chanson En tant comme sa chahute dans tous les palpitants L'hiver se tire des fleurs Enfin le printemps Ne fais pas la tête Tu serais bien bête De te faire du mouron Quand sur toute la terre Flotte un petit air De révolution J'ai sorti pour toi Ma robe de soie Mes colifichés Pour dormir sur l'herbe En écoutant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 Les orféons, des épaules tout nues et du monde au balcon, c'est la fête aux poètes et je t'aime éperdument. Et ça tourne dans ma tête, enfin le printemps. J'ai le vertige dans tes yeux, je voltige dans du bleu. Je vois doubler ces milieux, vise mon cœur tout là-haut. Qui fait du cerf-volant, rattrape-le si tu peux, mon amour, mon amour, qui fout le camp. Als je aan het begin van het uur al eindelijk lente. Elie Piaf deed het nu ook, maar dan uh, français enfin Le printemps, dat zong ze en het uh, werd opgenomen in de jaren 50. Daarvoor hoorde je uit Guadeloupe, Cassaf, Met Soleil en Hugo Frey. Dat was dan weer muziek uit de uh, jaren 60. le printemps revient, drie platen in uh, voorjaarsfeer, Drie chansons in voorjaarsfeer. Huub van der Lubbe die was uh, helemaal aan het begin van het jaar. De uh, allereerste uitzending uh, was dat... Dat van Sarah op zondag. Daar was hij de muzikale gast. Hij had zijn gitaar bezig. En die zong een oud liedje uit het repertoire van de Dijk. Huub van der Lubbe bij Sarah. Met laaiend vuur. Het vuur was bijna uit. Toen de brand weer arriveerde. Breng maar zonder vreugde Hanteerde zij hun spuit De brokken vielen mee Slechts geringe waterschade Rook komt in mijn ogen En ik moet denken aan ons twee Ik moet denken aan Metershoog. En hoe van Elsa, uit het vuur, maar bitter weinig overblijft. Hoe al die liefde in de tijd vervloog. Het feestje was al over. Kwam ik boven, jij was al vertrokken, de kamer die stond blauw. Oh, ik ken die gozer wel, en ik heb hem nooit gemogen, rook komt in mijn ogen, en ik vlucht weg in de kou. En ik moet denken aan het laaiend vuur, dat onze liefde was. Een laaiend vuur, met vlammen meters hoog. En hoe van heel zon Helemaal alleen bij Sarah op zondag 8 januari jongsleden... was dat hij dat daar te gast was in, op, in dat Radio 2-programma. En hij zong daar uh, Laaiend Vuur, wat in de jaren 90 ook uh, opgenomen werd... Uh, met zijn vrienden van de dijk. Huub van de Lubben met Laaiend Vuur. Zo dadelijk aandacht voor uh, datgene wat er op de televisie is uh, komend weekend. Maar eerst nog even een uh, opname van een groep uit Philadelphia. Ze noemen zich Good Old War. You were guilty as well. Instead of making sense and talking like we're friends, you think it's a better idea. Country invloeden en zo. Je hoorde de groep Good Old War met Calling Me Names. Country invloeden. Philadelphia, daar komen ze vandaan. Een nieuwe opname die u komblaze in de nacht Klinkt anders. Aandacht voor uh, de televisie. Uh, aandacht voor een paar films die uh, komend weekend te zien zijn. En ook een aantal muziekprogramma's. Allereerst even de televisie. En dan heb ik het over uh, morgenavond. Dan zijn er weer uh, twee leuke en nou leuke. In ieder geval interessante films zo'n beetje tegelijkertijd. Dus dat betekent het ene we kijken, het andere uh, opnemen op de video. In ieder geval zou ik gaan kijken morgenavond om tien minuten voor half twaalf naar The Children of Diyarbakir. Een interessante Turks-Duitse film die wordt uitgezonden op Nederland 2. En op de andere kant, dat is dan het Belgische canvas, daar is om tien minuten... Uh, voor half elf de film The Duchess. Twee interessante films, dus uh, even kijken... wat kijk je rechtstreeks en wat neem je op. Dan ga ik even naar de zaterdagavond toe. Nederland 3 staat uh, goed in het teken van de muziek. Want zo kan je bijvoorbeeld om vijf minuten voor half tien keken naar een nieuwe aflevering uit de serie Classic Albums. Vorige week was daar het album van Jimi Hendrix, Electric Ladyland. En uh, aanstaande zaterdag, overmorgen, dan is het op Nederland 3. Tijd voor het album van The Band. To the Gulf of Mexico To Lake Charles, Louisiana Little Bessie girl I once knew And she told me just to come on by If there's anything that she could do ...begeleiders van Bob Dylan, maar ze gingen ook hun eigen weg. Ze maakten in 1969 een uh, titeloos album, The Band. En dat titeloze album, dat wordt aanstaande uh, zaterdag op Nederland 3... ...vanaf uh, 5 minuten voor half tien ontleed en gefileerd... ...in een nieuwe aflevering van uh, Classic Albums. Kijken in ieder geval, want er staan uh, best interessante nummers op dat album. Bekendst zijn zijn Mama Rack en The Night They Drove Old Dixie Down. En ook dit, uh, Cripple, Creek Cripple Creek, dat is destijds een hit geweest. De band dus, zaterdagavond op uh, Nederland 3. En er is nog meer op uh, Nederland 3 te genieten. Daar waar het gaat om muziek. Onder andere een concert met Ali B. In het kader van uh, de serie die hij destijds gemaakt heeft... met tal van andere Nederlandstalige artiesten. En als dat afgelopen is, die interessante documentaire over de Rolling Stones... Gemaakt door Martin Scorsese met daarin ook een uitgebreid optreden van de Rolling Stones in een theater in New York. Een van de nummers die ze daar zullen spelen, dat is I'm Free. Ik laat je hier de originele versie horen zoals die in de jaren 60 in een platenstudio werd gemaakt. Hier is Mick Jagger met de zenen. 1966, de achterkant van de 45 toerenplaat Get Off of My Cloud. I'm Free, je hoorde de Rolling Stones en het liedje maakt ook onderdeel uit van de soundtrack van Shine a Light. En die film die is zaterdagavond te zien vanaf 10 uh, minuten voor half 12 tot pakweg half 2 op Nederland 3. Shine a Light met de uh, Rolling Stones live in New York. falling and the cry Forgive My Heart, je hoorde de stem van de man die ooit verantwoordelijk was voor de compositie It's All Over Now. Wat een grote hit was voor de Rolling Stones' Bobby Womack. Je hoort hem binnenkort vaker, want hij heeft een nieuwe cd gemaakt die 12 juni zal verschijnen. Duurt nog even. En de titel van dat album is The Bravest Man in the Universe. Een cd geproduceerd door Damon Albarn van The Gorilla's. Vandaar deze bijzondere productie ook. Bobby Womack. Onderhand 68 jaar. Vier maart ongeleden werd hij 68 jaar. Goed, dit was het dan. De nacht vindt Anders hier bij de Vader op Radio 1. Zo dadelijk na het nieuws. Het Radio 1-journaal met Marcel Oosten en Lara Renze. En volgende week dan ben ik er weer. Met de nieuwe aflevering van De Nacht vindt Anders. Mijn naam is Groen Koen. Dus ik zou ze zeggen. Maak er een mooie dag van. Geniet van uh, de zon. Want volgende week kan allemaal weer anders zijn. Hey, tot volgende week. En de groetjes...